9 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. In Newtown beginnen vandaag weer de lessen op de school. waar vorige maand 20 kinderen en 6 volwassenen werden doodgeschoten. De school zit nu in een ander gebouw en blijft Sandy Hook heten. Volgens de politie is het het veiligste schoolgebouw van Amerika. Elk voertuig dat de school nadert moet stoppen om te worden nagekeken. De school heeft een nieuwe directeur. Haar voorgangster was een van de slachtoffers op 14 december.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 Het huis van afgevaardigden keurde de wet dinsdagavond goed... en net al eerder had de Senaat al voorgestemd. Obama tekende de wet op Hawaii, waar hij op vakantie is. Hij gebruikte daarvoor een autopen, een apparaat... waardoor een kopie van de handtekening op afstand kan worden gemaakt. Het weer, veel bewolking en plaatselijk een beetje regen of motregenen. Het wordt maximaal 11 graden. De waait een matige, aan zee krachtige westenwind. Morgen weinig verandering. ANWB-verkeersinformatie. Ah, Na een ongeluk staat er 7 kilometer file op de A50 van Os naar Eindhoven... tussen Sint-Oederode en Eindhoven. Na het ongeluk is de rechte rijstrook dicht... en kan het verkeer vanaf knoppen een paal graven beter omrijden... via de A59 en de A2. Een ongeluk in Flevoland op de N305 Almere-Dronten. Daarom is de N305 in beide richtingen dicht... tussen Harderwijk en Lelystad.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 En Lara Goedemorgen, het is uh, vier minuten over negen. Tot grote opluchting van velen wenden Amerika ten nauwenoot de fiscal cliff af. Maar ze vergaten wat, ze vergaten te stemmen over noodhulp voor uh, slachtoffers van de orkaan Sandy. En daar zijn de Republikeinen heel erg boos over. Hoort u zo meer over? Eerst naar uh, meldpunt vuurwerkoverlast. Ja, bij dat meldpunt van GroenLinks zijn ruim 82.000 klachten binnengekomen. Anderhalve week lang konden mensen hun klachten over vuurwerk naar dat meldpunt sturen. Volgens Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam en initiatiefnemer van dat meldpunt, werd er vooral uh, voor 31 december geklaagd. Er was één extra uh, verkoopdag. Daardoor is de, de, de overlast eigenlijk voorafgaand aan oud en nieuw is ook veel groter geweest dan, dan voorgaande jaren. Um, en de meeste meldingen uh, worden gedaan over de harde knallen. Want die waren dit jaar ook uh, enorm hard. Uh, echt de vuurwerkbommen die uh, tot ontploffing worden gebracht. En waar mensen soms uh, echt letterlijk uh, nachten van wakker hebben gelegen. Over schade hebben we natuurlijk ook uh, veel meldingen gehad. Uh, die zijn uh, vooral op... Uh,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 Die kosten die bespaar je straks allemaal. Uh, en ja, het belangrijkste uh, is ook dat uh, ja, de, overlast, de enorme overlast die er nu is... dat we daar uh, zo snel mogelijk een einde aan maken. Hmm. En dat we niet meer een situatie hebben dat we het normaal vinden... dat uh, honderden kinderen en jongeren voor hun leven verminkt uh, het nieuwe jaar ingaan. gaan. Ja, uh, maar goed, het is vechten tegen de Wat dat betreffende meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een verbod. Ook in Rotterdam is er niet echt een draagvlak voor... Zou je dan voorlopig gaan voor het inkorten van de verkooptijd? Want ik merk dat uit de klachten die bij u zijn binnengekomen... dat daar vooral de overlast zit. Ja, dat zou een, een stap in de goede richting zijn. Want inderdaad, vanaf vrijdag, het moment dat de verkoop begon... zag je ook het aantal klachten explosief stijgen. Dus als je die, die verkooptijd zou verkorten... als je bijvoorbeeld zou zeggen, er mag pas verkocht worden op oudejaarsdag... dan zou je in ieder geval de overlast al een stuk inkorten. Zegt Arno Bonte over het meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks. Dan naar Amerika. De kiezer was gisteren nog maar nauwelijks bekomen van de ophef over uh, de fiscal cliff. Of de volgende ruzie in het congres diende zich aan. Ditmaal ging het over een gesneuvelde stemming over een hulppakket voor slachtoffers van orkaan Sandy. En de reacties daarop waren niet mals. U hoort de gouverneur van New Jersey. Disaster relief was something that you didn't play games with. But now in this current atmosphere.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 Dus hoe hierover? Eerst de verkeersinformatie. Het is rustig, hè Kees? Het is uh, heel rustig. Wederom geen sprake van een ochtendspits En uh, dat gaat morgenochtend opnieuw zo zijn, denk ik. Wel wil twee dingen te melden: de A50. Als richting Eindhoven, tussen sint Oedrode en Eindhoven, 7 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt. Bij Eindhoven is de rechte rijstrook dicht. Die niet wil aansluiten niet file kant. in die lange filekant... vanaf een paal graven, beter omrijden. En dan rijden via de A59 en de A2. En in Flevoland een ongeluk op de N305, de weg Almere-Dronten. En na het ongeluk is de weg in beide richtingen afgesloten... tussen Harderwijk en Lelystad. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan we nog even naar Paul Sanders. Hij is vlakbij Venray in Oostrum en praat vanochtend over Beverspaal. Je had er nog niet één gezien. Hoor je wel af en toe geknagen en zie je af en toe zo'n berg omvallen... Mee. Ik denk dat de bever inmiddels weet dat we er zijn, want de bever heeft zich nog niet laten zien. Dat is wel jammer. En ik heb inmiddels ook begrepen, maar dat zei ik eerder in deze uitzending al, dat de bever vooral een nacht- en een ochtenddier is. Dus misschien zijn we zelfs een beetje te laat. Maar wat we wel zien van de bever, dat is het werk, het levenswerk van de bever. Daar staan we nu bij. Een prachtige dam in een kabbelend beekje. Heeft, heeft u wel eens een bever gezien in het echt? Ik heb hem ook helaas nog niet gezien. Nee. nee. Jammer, hè? Ja, jammer. Dat klopt, want zo'n beetje live zien is natuurlijk het allermooiste. Maar als je naar zo'n dam kijkt, zo'n ding is 15 meter lang. En zo'n beestje knaakt er vier uur op om een boom precies goed te laten vallen... zodat hij zo'n dam kan bouwen, is dit gewoon een landtractie op zichzelf. Nou, meneer van der Broek, u bent gedeputeerde van de provincie Limburg. Bent u nu blij of niet blij met die bever? Nou, we zijn er heel blij mee. Want we hebben hem zelf ook in 2002 geherintroduceerd in Limburg. Toen 33 bevers uitgezet in Limburg. Nou, we zitten ondertussen op ruim op 200. Dus wat dat betreft is de herontreductie van de bever in Limburg een succes. Ja. De bever kost wel geld. Want zo'n dam moet af en toe afgebroken worden. Er moet onderhoud worden gepleegd aan, aan dijken waar eventueel de bever uh, rondscharrelt. Ja. Kortom, dat kost geld. Het waterschap zegt 400.000 euro per jaar. Dat willen we niet alleen betalen. Bent u bereid om daaraan bij te dragen? Ja, daar zijn we toe bereid om daaraan bij te dragen. Want we hebben hem, zoals ik net ook al aangaf... Van in 2002 ook geïntroduceerd, geherintroduceerd in Limburg. Dus dan moet je er ook de consequentie uit trekken. Ja? Maar er is natuurlijk een grens. Want op een gegeven moment wordt die bever te duur misschien. Nou ja, te duur. Ik maak me wat dat betreft nu nog niet, maar op langere termijn wel veel, veel meer zorgen... op als zo'n populatie door blijft groeien. Nou, het gaat goed hè, met de bever. Het gaat hartstikke goed. Ik bedoel, in 10 jaar, van 33 naar 200, nou extrapoleer dat eens. Nou, dan heb je het straks over 1000, 2000 of nog meer. Nou, en dan ga ik me ondertussen wel een beetje zorgen maken... om de omvang van zo'n populatie. Want ja, linksom of rechtsom, voor een uh, natuursysteem... is zo'n bever fantastisch. Hoort er echt helemaal in thuis. Maar je moet natuurlijk uitkijken... Uh, dat hij niet ook de omliggende gebieden gaat overheersen. En dat er uh, veel schade komt... Aan landbouwgewassen of van bomen of iets dergelijks. Dus daar zul je wel nu over moeten gaan nadenken. Ja, want De bever mag geen plaag worden. Nee, want waarom hebben we geen bever weer in, de, in Nederland en ook in België, eh, zeg maar rond de eeuwwisseling niet? Want die is gewoon uitgeroeid... omdat die gewoon voor ontzettend veel overlast zorgen. En dan moeten we dus gewoon nu ja, voorkomen dat je niet weer op op zo'n ja, zo punt komt dat je zegt van het is een plaag... in plaats van dat je gewoon onderdeel uitmaakt van het natuursysteem. Nou, behalve dat het, dat, het, dat het deel uitmaakt van het natuursysteem. Het, trekt het ook toeristen, zo'n Bever? Nou, Le levert het e geld op? Nou, ja, levert het geld op. We hebben hier nog geen poortje staan waar we iedereen een euro moeten, moeten gooien of zo. Uh, maar dit is natuurlijk wel een attractie aan zich. Want ja, als je bij zo'n zo dam staat, dat ziet er gewoon ook fantastisch uit... Uh, als je terugdenkt naar je eigen kindertijd... of als je op vakantie uh, dammetjes bouwt met je kinderen of zo... Nou, hoeveel uren je daar er wel niet mee bezig kunt zijn... en zo'n beestje doet dat ja, gewoon als een eentje en met, met uh, dammen van 15 meter. Ik vind het fascinerend. Het is een attractie op zich. Ja, kortom, de rekening wordt betaald, hoe dan ook. Daar, daar gaat u en het waterschap gaan, gaan daarvoor zorgen. Ja. En de bever blijft. Want als die rekening niet betaald wordt... dan is het niet zo dat de bever in één keer uh, weer weg moet. Nee, nee, dat zou... ook blijft. Uh, die blijft, de bever blijft. Ja. Nou, wij gaan hier op zoek naar de bever. Kijken of we hem toch zover kunnen krijgen dat hij even zijn snuitje laat zien. En dan zullen we hem complimenteren met het werk dat hij hier heeft geleverd. Paul Sanders dus moet de bever nog zien. Maar hij ziet wel het werk van de bever al in Limburg. 17 minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bemiddelaars van huurwoningen moeten veel strenger controleren wie de potentiële huurders zijn. Nu gebeurt het nog te vaak dat makelaars en verhuurbureaus de andere kant op kijken. Omdat bijvoorbeeld criminelen contant geld op tafel leggen. Het gevolg kan zijn dat een huiseigenaar denkt dat hij nette huurders heeft... terwijl er in werkelijkheid bijvoorbeeld een wietplantage zit in zijn huis. Aan de telefoon Rob José van Bureau Vastgoedonderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u heeft al eerder aandacht gevraagd voor dit probleem... Um, dat heeft kennelijk niet geholpen. Loopt de schade op? Nou ja, we zien toch steeds incidenten steeds uh, incidenten voorkomen. En uh, dat houdt toch in dat binnen de vee-bemiddelingsbranche... Uh, bijna verandering optreedt. Uh, ja, we hebben nog steeds veel schade. Hè? Iedere hennepontmanteling is al gauw 20.000 euro schade. Mm -hmm. Ja, en Als mensen natuurlijk uh, uit Oost-Europa uh, hier komen huren en snel weer weggaan. En uh, ja, belegging en eigenaren en winkelpanden en bedrijfspanden... die, die, die worden het slachtoffer van slechte verhuringen. Ja, dan is de schade gewoon niet te overzien en ook helemaal niet verhaalbaar. Nee, maar het zelfreinigend vermogen van de sector is kennelijk niet zo groot. Wat zegt u? Sorry. Het zelfreinigend vermogen van de sector is kennelijk ja, niet zo groot. Nee, nee. Het nee, vraagt gewoon aandacht. Het is gewoon iets wat je moet verankeren of vast moet leggen. Uh, controle van uh, huurders... Ja, dat moet je bij de wet verankeren, lijkt mij. En, en, en volgens mij vraagt dat het gewoon sterke aandacht. En, ja, met name als het gewoon door blijft gaan. Kijk, het, het kan niet zo zijn zo, dat, dat, een, dat, een, dat, een, dat, dat mijn 7500 euro een computer van 50 euro neertikt... en met een zwart-wit kopietje eh, betaalt... en, mm. en, en mm. Een, een, een simpele kvk uittreksel op de balie neer wordt gelegd. Dan is er wat mis. Ja, dat nou, je moet je gewoon controleren. Er hoeft niet wat mis te zijn. Maar je moet er gewoon naar gaan kijken. En ja, die schade die, die, die loopt uh, inmiddels uh, steeds meer uit de hand. Ja, maar meneer José, verdienen nog te veel mensen dan geld aan? Ja, ja zeker. Daar wordt zoveel geld aan verdiend. Je ja. kunt je voorstellen dat als daar uh, uh, 7500 euro over lijn komt, dat. Uh, ja, dan misschien de cortage wel eens in contanten de zak in gaat. Ja, en, heeft, en, het, en heeft het dan te maken ook met bijvoorbeeld met de crisis op de woningmarkt, dat mensen dan toch nog bereid zijn, sneller bereid zijn, de andere kant op te kijken? Dat zou een van de actoren kunnen zijn, ja. En uh, ik vrees daar wel voor. En we hebben natuurlijk ook een, een verhuurbemiddelingsmarkt in Nederland. Ja, en die verhuurbemiddelingsmarkt, daar is natuurlijk weinig toezicht op. Uh, dat kan ja bij wijze van spreken zomaar worden, hè. En uh, ja... Uh -huh. Het vraagt wel aandacht. Ja. En die schade hè, waar u het over heeft, ik kan me er iets bij voorstellen, maar geef, geef eens voorbeelden. Waar, waar, waar moeten we aan denken? Nou ja, u moet er gewoon aan denken dat als de politie en, en, en, en een pand binnengaat. en je, ze gaan daar naar binnen, ze hebben een hennenkweek, dan, dan halen ze alleen de lampen weg en de planten. en de rest blijft liggen. Dus als daar 5.000, 6.000 kilo aarde in zo'n pand achterblijft, dat kan uh, ja, alleen. Nou ja, en als het uh, min 10 is, dan zet men de cv-ketel uit. En sowieso gaat de stroom eraf. Nou, we hebben gevallen waarbij de cv-ketel uitvalt in het pand. En dan bevriezen alle leidingen. En vervolgens is er 30.000 euro bouwschade bij. We hebben eigenaren die bedrijfspanden verhuren. Nou ja, daar zit een en, en kwekerij en vervolgens wordt het pand leeggehaald. Die heeft vervolgens 7, 8 maanden nog langer leegstand op zo'n pand. Ja. Die had maar, dat maar, ook niet verwacht. Is dat op niemand te verhalen dan, op zo'n moment? Nou ja, als de gegevens niet kloppen van die, uh, van die huurders, dan valt ja. er weinig te verhalen. Daarnaast is eigenlijk iedereen... Een kale kip. Want er valt gewoon niets te halen. Want ja, zoals dus, dus, dus een wet-invordering. of een uh, politie. Of, of andere eenheden. Die, die plukken op strafrecht iemand helemaal kaal. als ze de kans überhaupt krijgen. om er geld vandaan te halen. En dan ben je als eigenaar altijd klaar. Dus het, ja. iedere, iedere schadeproces wat er is. drukt uh, op verdere leegstand. Ja, maar, en, ja meneer Joze, dan gaat het dus om uh, pakkans. En, en de straffen die dan worden opgelegd. Is, is daar beide goed mee geregeld? Of? Nou ja. Als je in Duitsland bijvoorbeeld een hermkwekerij hebt, dan gaat u toch wat, wat langer brommen. En dat is hetzelfde als in, in België. En in Nederland heb je gewoon een lagere strafkans. Uh, dus het is heel aantrekkelijk om over de grenzen heen te komen. En ook Nederland uh, uh, ja, hier te huren. Dat blijft gewoon een gegeven. Als je in Zuid-Limburg gaat kijken wat een grensoverschrijdende is daar komen wandelen. Ja. Dat is ja. gewoon mega. En... en, en Daardoor stopt de henneptilp niet. En dat kan ook niet als je 650 coffeeshops hebt in Nederland. Eh, misschien wordt er wel voor 50.000 of misschien zelfs wel meer gerookt, geconsumeerd. Dat moet gefaciliteerd worden. Ja. Dus het is gewoon niet weg te krijgen. En om in die wereld eh, woningen, bedrijfsruimtes of andere panden te krijgen... dan moet je het grijze circuit in. Eh, dat geven de koffieshops ook aan. En eh, dat grijze circuit dat gebeurt dus ook met grijze mensen en grijze gegevens ja. en daarachter zit de VU middelaars ja, dat daar dan nou fout kan gaan ja uh, dat lijkt me niet meer dan uh, logisch zakelijk. Nee. Hè? Waar vraag is, daar komt ook aan bod. Ja dat Goh. kun je niet zomaar even. Dus, uh, uh, uh, het, het is zaak, kijk we, zien, we geven veel educatie op dit moment, we zien bij, uh, bij, bij NVM een hele goede, hè, dat gaat echt heel goed, daar gaan alle makelaars zien goed in lijn gaan. We zien uh, bij beroepsmakelaars educatie zien we hmm. hele goede veranderingen optreden. Goed, educatie ja. is niet alles. Uh, wetgeving zal ook uh, aan moeten geven of ja. dat uh, <kliek> sterker in de schoenen Goed. moet komen. Moet worden doorgepakt. Rob, je ja, dan van dan, moet... bureau vastgoedonderzoek. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het is uh, zeven minuten voor half tien. We gaan nog eventjes naar uh, Bonaire, Saben en uh, Sint-Ostatius. Want de inwoners daar moeten nog even wachten op hun nieuwjaarskaartjes. Sinds het nieuwe jaar wordt er namelijk geen post meer bezorgd in Caribisch Nederland. Een Correspondent Dick Traijer weet waarom niet. Nou ja, de die lag tot gisteravond inderdaad op zijn gat. Ook de brievenbussen zijn niet geleefd. Uh, de nieuwe Post NV, dat is het bedrijf dat de post verzorgt, die maakt zwaar verlies op de eilanden van Caribisch Nederland. En ja, en dat wil nu gecompenseerd worden door de Nederlandse overheid. Nieuwe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 Curaçao is enig aandeelhouder van de nieuwe post NV En ja, er uh, wordt voor vandaag en morgen in ieder geval gekeken... of Nederland de rekening alsnog wil betalen. En tot zolang is mij verzekerd dat zo direct de postbezorging weer wordt hervat. Maar voor een hele korte periode dus. Uh, ik denk zelf dat... Uh,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 Nou, dan gaan we maar eens even kijken hoe het ervoor staat met de nationale politie. In de riddenzaal begint namelijk over nou, een paar minuten... de beediging van de eerste korpschef van de nationale politie. En dat is uh, Gerard Pauwman. Verslaggever Roel Pauw is in Den Haag bij die beëdiging, Roel, zijn ze al begonnen? Nee, we zijn nog niet begonnen. Um, nou ja, misschien nog weer wel. Want uh, een onderdeel van uh, de ceremonie is de ontvangst van... Uh, uh, Minister Opstelten, die is een kwartiertje geleden aangekomen. En natuurlijk de nieuwe korpschef Gerard Bouwman zelf met zijn vrouw. En dat gaat met allerlei ceremonieel. Er is hier een erewacht van brede politie die helmen op hebben en capes die ik nog nooit had gezien. Het is een ceremonieel tenue. Zoals ik heb begrepen, bij een van de ingangen naar de Heerderzaal is een uh, luifel opgezet en daaronder is een rode loper. En dat wordt veelvuldig uh, gesalueerd voor uh, allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders die uh, straks bij de beëdiging van de top van die nieuwe politie aanwezig zullen zijn. Ja, rol. maar wie er wel is, uh, dat weten we dus nu. Uh, ja. Misschien is het interessanter wie er niet is. Ja, daar kunnen we het ook over hebben. Um, de bonden hebben een groot probleem met minister opstelde over de vormgeving van die uh, nieuwe nationale politie. Uh, het is een gigantische... ...reorganisatie van deze Rijksdienst en uh, er zijn nog heel veel onzekerheden over hoe de poppetjes uh, allemaal worden verschoven. Ook dat grote schaakbord, wie waar aan de slag gaat en voor welk geld en onder welke arbeidsvoorwaarden moeten we verhuizen of kunnen we blijven waar we zitten. Uh, nu heb ik mijn baan nog, maar is dat over drie jaar uh, nog steeds het geval? Wat soort vragen leven sterk bij uh, de achterband van de bonden? Uh, om die reden is uh, de vertegenwoordiging van een van de grootste bonden, de ACP, er niet bij vandaag. Je hebt uh, gedacht: van wij gaan geen feestje vieren ter meerdere ere en glorie van uh, dit instituut dat wij als zodanig wel steunen. Maar uh, dat wordt uh, uh, doorgedrukt door het minister met wie wij eigenlijk uh, voorlopig nog niet door één deur kunnen en willen. Mm, maar wordt het desalniettemin toch feestelijk, Roel? Wat denk je? Ik denk dat het een heel feestelijke bijeenkomst wordt. Ik heb nog nooit zoveel uh, gesteven, overhemden, gestoomde, uh, ge, ge, uh, pakken en <laughs> op gepoetste knopen gezien. En nee, dit is echt, uh, nou, dit is echt fijn. heel erg mooi. Het is een uh, heel waardige uh, bijeenkomst, denk ik zo meteen. Oké, okay. Roel, we horen wel weer van je. Hier op Radio 1. Dank je voor nu. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De Carone heeft het over op Radio 1. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat ga je doen in Goedemorgen Nederland? De toeristenbelasting. Op buitenlandse vliegreizen loopt ja. dit jaar de spuigaten uit. Je uh, blijft er maar bijbetalen. Ja, niet alleen tickets, maar ook voor hotelovernachtingen. En bijvoorbeeld visa moet vaak tientallen euro's worden bijbetaald in het buitenland. En de reisbranche ergert zich daar wild aan. Grote vraag is: wat kun je eraan doen? En uh, nog maar een paar jaar, en dan zijn de katholieken in de meerderheid in Noord-Ierland. En ja, dan is de vraag: wat is nog het bestaansrecht van de?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 En u hoorde het net al, de reisbranche maakt zich zorgen over belastingverhogingen voor toeristen. Volgens brancheorganisatie ANVR proberen steeds meer landen over de rug van toeristen de staatskast te spekken. Op Europees niveau lobbyt de ANVR nu om de verhogingen tegen te gaan. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie viel er door een ongeluk op de A50 os Eindhoven. Tussen Sint Oederode en Eindhoven 7 kilometer. rechte rijstrook is dicht. Het verkeer kan vanaf knopend paal graven, beter omrijden over de A59 en de A2. En in Flevoland een ongeluk op de N305 Almere-Dronten. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Harderwijk en Lelystad. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. De reisbranche vindt de toeristenbelasting belachelijk hoog. De oplossing voor krimpgebieden schaf regels en vergunningen af. Protestanten verliezen terrein in Noord-Ierland en het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Rotterdam. Op een grijze ochtend in een troosteloos plantsoen. Want het grote geld voor de publieke ruimte in Nederland gaat meestal naar het centrum. Volg ons op Twitter. Hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland De toeristenbelasting voor buitenlandse reizen wordt hoger en hoger. Reisbrancheorganisatie ANVR vindt dat de vakantieganger als melkkoe... wordt gebruikt om buitenlandse staatskassen te spekken. Goedemorgen, Frank Oosdam, directeur van de ANVR. Goedemorgen. De toerist als melkkoe, leg uit. Ja, uh, u zei het net al goed in uw inleiding. Het gaat om buitenlandse reizen, niet specifiek vliegreizen. Dat staat al een beetje verkeerd in de Telegraaf. Wat ons omgaat is dat wij, uh, na die situatie moeten we niet naartoe... dat je inderdaad ziet dat uh, uh, te hooi en te gras er uh, overheden zijn... In het buitenland die menen dat, uh, dat de toerist een, een aardige inkomstenbron kan zijn, en uh, dan uh, op een hele opportune wijze uh, belastingen gaan heffen, op welke manier dan ook. Ja. En dat vinden wij geen goede zaak. Nee, dat is irritant. Uh, inderdaad, het gaat niet om de Nederlandse staatskas, maar ja. om bijvoorbeeld die van India. U nou, zegt daar moeten we niet naartoe. Nee. Maar ja, uh, wat, wat doe je eraan? Nou oké, okay, het, het is wat kortzichtig. Ik begrijp de beweging, ik begrijp de reflex wel. Hè. Ik wil, uh, wat we nu in uh, dat was die directe aanleiding in Sri Lanka, uh, waar ook de visumkosten weer uh, omhoog zijn gegooid. Ja. Uh, ik begrijp de reflex wel. Het zorgt voor, op korte termijn voor, voor extra inkomsten. Aan de andere kant ja. zeggen wij altijd: van ja, zorg er nou voor dat er zoveel mogelijk toeristen naar je land toekomen. Dan wordt er geld uitgegeven in dat land. En zorg er nou niet voor dat de klant denkt, de consument denkt, de vakantieganger denkt: van nou weet je wat, ik heb keuze genoeg. Ja. Ik ga gewoon naar een ander land. Ja, dat is gewoon kortzichtig. Denkt u dat ze, dat ook, nou ja, dat ze die waarschuwing van Frank Oostdam van de AVR in Sri Lanka heel serieus nemen? Ja. In alle realiteit, het helpt een heel klein beetje, maar niet heel erg veel. Dus nee. vandaar dat wij dat uh, uh, ook op Europees vlak trouwens niet alleen dit jaar hoor in 2013 maar er al wat, wat langer aandacht voor vragen. Uh, want het is echt een probleem wat je op Europees niveau moet, moet aankaarten. Het ja. heeft ook een beetje te maken met, met trouwens uh, uh, onszelf ook. Hè? Want wij in Nederland en in Europese landen vragen zelf ook toerismebelasting. En in het kader van die reciprociteit uh, lok je dan ook het gedrag van anderen uit. Van andere landen uit. Dus ik denk dat je... Sorry, niet... in welk kader? In het dat, dat kader, woord... ja, kader van die wederkerigheid. Hè? Van als jij het ja. als, als, ja. als, als Duitsland bijvoorbeeld, dan doen wij het als Thailand ja. Dus zo moet je het zien. Bijvoorbeeld. En voor je het weet zit je in een, in een, in een cirkel die alleen maar omhoog gaat. Mm -hmm. En dat komt uh, en de toerist niet ten goede en ook t, uiteindelijk niet uh, de inkomsten van uh, een bestemming zelf niet ten goede. Want over hoeveel geld hebben we dat eigenlijk? Een visum kost vaak maar een paar tientallen euro's. Nou, maar, Laten we op die kosten een reis schieten? Ja, nou kijk, het, het, het, het mooie is dat wij intussen zo'n enorm vakantieaanbod hebben ja. dat de toerist snel geneigd is om te zeggen van ja, als ik uh, word geconfronteerd met een verhoging aan de ene kant, nou, ik dan ook het kiezen. Voor een land waarbij precies, de toerijden de toerijden dan ga precies toch gewoon lekker, lekker ergens anders heen? Ja, precies. Dat, heb, dat zie je ook met landen waar het wat onrustig is. Wat dat betreft zie je gewoon dat de toerist toch sneller kiest. En dat begrijp ik uh, voor, uh, voor zekerheid en, en veiligheid. En dan gaat hij gewoon niet naar een bepaalde bestemming toe. Dus je moet als bestemming heel goed nadenken over welke kosten je in rekening brengt. Ja, Kun je dat van tevoren... Het eh, boekingsseizoen is nu begonnen. Uh, kun je van tevoren weten uh, bij het boeken dus al dat die belastingen zo hoog zijn? En ja. dus voor iets anders kiezen? Ja. Nou, ja, als het een, goed reisbureau, een goede reisorganisatie is... En als je via internet gewoon boekt? Ook, dan, dan kan je dat weten, want meestal is dat gewoon in de prijs verwerkt. En dan heb je de goede informatie ook. En aan de andere kant is het ook zo dat wij als sector, en dat, maar dat is echt een sectorprobleem... vaak worden geconfronteerd met, met, met verhogingen op het allerlaatste uh, moment. Dan heeft een klant al betaald en dan krijg je als reisorganisatie te horen dat uh, de kosten omhoog gaan. Ja. En dan, dan heb je de lastige afweging als bedrijf te maken van ja, belast ik nou nou, nou door aan de klant of ja. doe ik dat niet? Nou, het antwoord en, is natuurlijk ja. En we nou, hebben dat met. Nou, dat moeten we niet zeggen. Want in het afgelopen jaar hebben we een mooi voorbeeld in Spanje gehad. Toen werden de luchthavenbelastingen fors omhoog gegooid. En toen zijn er toch heel veel bedrijven bij ons geweest van de ANVA geweest. Die hebben gezegd: dat kunnen we gewoon niet maken. Dus we nemen die kosten maar voor onze eigen rekening. Nou, en dat zijn echt echt flinke bedragen. Dus wat dat betreft is dat uh, alleen al vanuit bedrijfsperspectief heb ik het niet eens over de klant, maar vanuit onze bedrijven een, een heel lastig probleem ja. waar we gewoon vanaf willen. Ja. U zegt, uh, we moeten eigenlijk als Europa een beetje een vuist gaan maken hier tegen, tegen dit fenomeen, ja. maar kun je als consument uh, iets doen hier tegen, uh, behalve dan ja, gewoon een andere goedkopere ja. bestemming boeken, wat natuurlijk de beste manier is. Kijk, als consument stem je met de voeten. Uh, ja. Dus inderdaad dan kies je gewoon een ander land. En dus, wat wij ook steeds, dat hebben we ook nu te, tegen uh, Sri Lanka uh, geroepen, Doe dat nou niet, want wij merken dat gewoon meteen aan de, aan de, aan de boekingscijfers. Om um, dezelfde reden bijvoorbeeld uh, als je het hebt over, over veiligheid en, en, en, en bewegingen van toeristen. Als je uh, kijkt wat er in Egypte is gebeurd uh, en, en in Tunesië is gebeurd de afgelopen jaren. Je ziet dat dan meteen dat er een, een, een enorme verschuiving is naar, naar andere landen... als bijvoorbeeld de Canarische eilanden of naar Turkije, waar ja. het dan wat, wat veiliger is. Ja. Zijn die landen zich daar eigenlijk bewust van? Van het effect van uh, dit soort uh, ja, nou ja, een ik, ik, beetje merkwaardige heffingen waar je... Uh, ik denk het wel. Als verrassing voor wordt gesteld? Ik denk het wel. Het is natuurlijk, ja... Maar de nood kan hoog zijn. Ja. Uh, en het is In zekere zin is het een hele, hele uh, makkelijke maatregel. Ja. Het uh, kost niet veel. Het is heel efficiënt. En je hebt meteen wat inkomsten binnen. Ja. Maar onze stelling is... Uh, van als je nou toerisme uh, ziet als een economische aanjager... en als een, een banenmotor... want dat is het in veel landen... ja, doe dat dan niet. Ja. En het enige wat wij kunnen doen... en vanuit Nederland dan een heel klein stemmetje... maar dan toch uh, uh, daar steeds aandacht voor vragen. Ja, en de consument. Want die zei uiteindelijk toch machtiger dan we denken, want die Klopt. kan met zijn voeten stemmen. Klopt. Dank u wel. Frank Oostdam, directeur van ANVR. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Raphaël en Sylvie van der Vaart gaan scheiden. Het zal u niet ontgaan zijn. Het droompaar was al uit elkaar gegroeid. Maar tijdens de feestdagen barstte de bom. Zijn er meer scheidingen vlak na de feestdagen dan normaal? Het antwoord komt van Ed Spruit, scheidingsonderzoeker... aan de Universiteit van Utrecht. Nou, niet zozeer ligt het aantal scheidingen hoger... ...na de kerstdagen of naar andere feestdagen. Maar het is wel zo dat de cijfers aantonen dat na een vakantie... ...dus echtscheidingsaanvragen duidelijk hoger liggen. En vakantie betekent natuurlijk een periode van veel met elkaar optrekken... ...op elkaars lip zitten, veel met elkaar te maken hebben... ...uit het dagelijks ritme zijn... ...en dan kunnen de ruzies, de spanningen en de conflicten hoog oplopen. En dan kan we besluiten na de vakantie om de scheiding aan te vragen. Maar dat komt dan niet zozeer door de feestdag of door die vakantie op zich, maar wel. Omdat scheiden geen moment is, maar een proces wat vaak langere tijd duurt, soms al twee jaar. En dan is de vakantieperiode op elkaars lip zitten, veel met elkaar te maken hebben. Eigenlijk de druppel die de emmer moet overlopen. En zo geschieden ook bij Rafael en Sylvie van der Vaart. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Rotterdam. Daar is vanochtend Harm van Attenveld. Ja, dit is Rotterdam-Delshaven-Branco van Danzigpark. Een groot groen-ijzeren hek en daarachter een paar wipkippen, schommels... en een hufterproof roesvrij stalen glijbaan. Typisch Hollands plantsoen. Nou, in de zin zeg maar dat heel veel van de Hollandse parken en plantsoenen heel transparant uh, zijn, helder, een beetje Calvinistisch. Uh, wij missen vaak in Nederland eigenlijk een uh, soort flamboyante publieke ruimte hè, die, die, waar, waarin vooral naar schoonheid wordt gestreefd. Hier moet het in Nederland proper zijn en goed te beheren. Dat zie je hier ook. Robert Engelsen is van ruimtelijke ordening denk Platform 31. Die club onderzocht op 16 locaties in Nederland die publieke ruimte. Wat was de belangrijkste conclusie? De belangrijkste conclusie dat veel publieke ruimte, gewone uh, parkjes, pleintjes eigenlijk kwaliteit ontberen. En dat ze met beperkte middelen beter gemaakt kunnen worden. En wat hier vlakbij is het Museumplein. Dat ziet er spik en span fantastisch uit. Daar gaat dus het grote geld naartoe. Afgelopen jaren in Rotterdam, maar je ziet het ook in andere gemeenten in andere steden, zelfs in dorpen, gaat heel veel geld naar de identiteitsdragende centra. Het museumplein hier in Rotterdam is er een voorbeeld van. Er is heel veel geld naartoe gegaan. In Rotterdam staat daar ook uh, de nieuwe ondergrondse parkeergarage, ook wel de blunderput genoemd. Enorm veel geld naartoe gegaan, hetzelfde geldt voor het... Schouwburgplein in Rotterdam of het nieuwe Stationsplein. Heel veel publieke middelen. Uh, dat is ook te begrijpen. En u zegt van, doe dan een beetje van dat geld naar zo'n plein zoals hier in een woonwijk. En als we hier langs dat hek lopen, dan zien we een bord. En dan staat er op afspraken met Jan van Vugstraat en Schermlaan 4858. Jongen nou het groeten elkaar en doen een paar letters weg met straatactiviteiten. Wij houden het portiek netjes en helpen ome Gerrit met het schoonhouden van de straat. Wie is Omer Gerrit? Ja, Ome Gerrit was eigenlijk een, een hele legendarische figuur hier in de wijk. En die heeft jarenlang heeft hier rondgelopen en die heeft uh, de publieke ruimte hier, het park schoongehouden, uh, bemiddeld bij ruzietjes. Kinderen getroost. Ome Gerrit is weg. Ome Gerrit is, uh, is uiteindelijk met pensioen gegaan, maar ook wegbezuinigd. En je ziet dat dit soort publieke ruimte in kwetsbare wijken... die vragen een ome Gerrit. En dat geldt niet alleen voor Rotterdam... maar ook andere publieke ruimte hebben een ome Gerrit nodig. Zonder een ome Gerrit wordt dit nooit een echte bruisende plek... met ambiance waar mensen graag toeven. Aanleiding voor het onderzoek wat u heeft gedaan... was het feit dat gemeenten plekken tot een ontmoetingsplek in de buurt willen maken... maar daar niet in slagen. Hoe komt dat dan? Nou ja, de achterliggende jaren is er een enorme fixatie... in heel veel publieke ruimte op veiligheid geweest. Je ziet het hier ook. Het zijn hekken. Ik vind het trouwens te heel verstandig dat de heer... Maar dat is veilig natuurlijk. Struikel oh, niet, niet over de stoeptegels. Uh, een sterk accent op, op veiligheid en ook op beheer. Maar je ziet hier hoe kwetsbaar dat is. Maar eigenlijk zou je ook, in, op dit soort plekken, het is kerstvakantie... ook activiteiten moeten programmeren. Je zou activiteiten moeten programmeren, maar je zou ook moeten kijken... Of, dat, of deze publieke ruimte wel goed aansluit bij de gebouwen hier. En dat je hier, hier heb je heel veel locaties of bedrijfsruimtes... dat er ruimte zijn waar ook activiteiten gebeuren. Dat er een wisselwerking is tussen het plein en de, gebouw, de gebouwde omgeving. Dat zou Waarom? ook heel veel helpen om voor, voor wat reuring te zorgen. Een bron van activiteit is hier nog bepaald niet. Je kan hier een kanon afschieten. Moet ik afsluiten met de handvraag? Ja, hoe moet het dan anders? Nou, je moet eigenlijk, het is, het, het, we hebben weinig geld. Uh, en je zou hier eigenlijk veel meer de verbeeldingskracht... van de bewoners moeten mobiliseren. Hier wonen ontzettend veel architecten, landschaparchitecten. Betrek ze erbij, Betrekt de bewoners erbij... Coördineer het goed. Zorg ervoor dat de wijkagent die hier schijnt rond te lopen, ik heb hem nog nooit gezien, af en toe een oogje in het zeil houdt. Met al dit soort details en slimme interventies kan je deze publieke ruimte naar een hoger niveau tillen. Want het blijft een hele bijzondere plek in Rotterdam dat je zo'n groot groen groene plek hebt in een binnenstedelijk gebied. Dat kan met weinig geld een stuk beter worden. Is de boodschap vanochtend hier in Rotterdam-Delshaven. Aldus Harm van Attenveld. Straks, een verenigd Ierland is een serieuze optie... nu er in Noord-Ierland net zoveel katholieken als protestanten wonen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1957... ...kon het journaal melden dat de honderdduizendste door de PTT geregistreerde televisiekijker... woonde in de Putzenstraat in Rotterdam, de heer Van Uden... En de zoon van die meneer van Uden, Jan van Ude, was negen jaar oud... toen de NTS op deze dag in 1957 op de stoep stond om het gezin te feliciteren. Hij weet nog dat zijn ouders een cadeau kregen... omdat ze de 10.0ste 100 tv-kijker in ons land waren. Een televisietafeltje, dat kregen wij van de NTS, geloof ik, was dat toen in de tijd NTS, ja. Omdat het de honderdduizendste waren. Eh, van de NTS kwamen dus, uh, ja, dus uh, die, de, een paar, paar wagens voorgereden, kleine vrachtwagens, zeg maar. En daar werden dus uh, allerlei kabels en leidingen naar boven uh, uitgerold. Want we willen op een bovenverdieping tweede verdieping. De buurt liep buiten om te kijken wat aan de hand was. En we zagen overal uh, ja, de medewerkers van de NTS lopen, naar boven en naar beneden met kabeltjes en met uh, toestanden allemaal. En uiteindelijk ja, na naar, uh, naar, naar uren, want dat kostte nogal wat tijd voordat het allemaal geïnstalleerd was, uh, konden ze gaan draaien en dan kon me dat nog goed herinneren. Ja. Een jaar later kon het journaal melden dat de honderdduizendste door de PTT geregistreerde televisiekijker woonde in de Putsenstraat in Rotterdam. En nu, zou u hem al kunnen missen? Nee, we is een ontzettende afleiding s'avonds. Uh... Ja, de avonden vliegen om. Ja, maar mijn, mijn, mijn moeder die, die wil toch wel graag zo'n ding hebben. Die had het bij een vriendin gezien. En... God zegt dat toch wel leuk om ook zo'n ding te hebben. En hebben ze toen, ja, toen stevig voor gaan, gaan sparen, zeg maar. En toen, na, na verloop van tijd, hadden ze genoeg geld om, om dat te kunnen kopen. Het was best een aardige investering. Ik weet niet wat het toen kostte, maar ik heb wel van mijn moeder begrepen dat het best wel een flinke rip uit de lijf was. En toen hebben ze dus, na, na sparen, hebben ze dus uh, zo'n zo toestel dat je Een Philips. Ja. Ik vond het geweldig, want uh, ja, uh, dat was nogal uh, wat. Ik had een vriendje en die woonde een paar straten verder en die hadden ook zijn televisie aangeschaft. En ja, dat, dat was wat. Elke woensdagmiddag waren de kinderuitzendingen. En dan ging naar een vriendje toe. En ja, dat hoefde nu dus niet meer. En nu kunnen we gewoon thuis kijken. En nu kwamen de kinderen van onze straat dus bij ons kijken. Ja, we kregen een, een, een, een, ja, een televisietafel. Ja, gelakt, zwart gelakt, met vier poten. Die tijd was het best wel een, een heel mooi cadeau, natuurlijk. Nee, dat tafeltje is er niet meer. Nee, want wij wonen toen naar Rotterdam toen dat gebeurde. En we zijn later zijn verhuisd uh, naar Zierikzee. En ja, dat is natuurlijk allemaal zo lang geleden, dat uh, is allemaal verdwenen op een gegeven moment. Ja, Jan van Uden hoorde u. Hij was negen jaar oud toen de NTS op deze dag in 1957 op de stoep stond bij zijn ouders om het gezin te feliciteren met het feit dat zij de 100.000ste tv-kijker in ons land waren. Het cadeau was een draaibare bijzettafel voor de televisie.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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Ma idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Ma idea? idea, maliziosa, ma saprà tenere a Bada un superman. Scusa, tu che dai? Mi ho una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei sono una risata.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 Sta. Che idee, pare idee. Ehm, al massa Bada een super, bro, Hoe meteen. speciale. che in un altro no non c'è, che idea, je dat Dan weet je dat je la zo goed bent. Dat girare niet zo goed bent. Dat niet zo je was hij zo ongeveer klaar. Pino Danjo met Makuala-Idea, hitje uit de jaren 80. Het is 10 minuten voor 10. u luistert naar de KRO op Radio 1. De protestantse meerderheid in Noord-Ierland, lange tijd 70% van de bevolking... en de bestaansreden van de Britse deelstaat, is geslonken tot 48%. Binnen een paar jaar zullen de katholieken de meerderheid vormen... en dat zet de deur open voor een verenigd Ierland. Correspondent Mario Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zo? Is dat uh, wat er gaat gebeuren, een verenigd Ierland? Wel, de veranderende cijfers uh, maken natuurlijk alles mogelijk, want sinds het Goede Vrijdag uh, Vredesakkoord uh, van 15 jaar geleden is het dus zo dat uh, als er een meerderheid in Noord-Ierland is voor een Verenigd Ierland, dat dat ook zal gebeuren. Als er gestemd wordt in een referendum en de mensen stemmen ja, ja. dan zal Groot-Brittannië uh, Noord-Ierland loslaten en komt er een Verenigd Ierland. Natuurlijk zijn de katholieken daar voorstander van en de protestanten tegenstander, vandaar dat Noord-Ierland ja. bestaat. Uh, maar dit kan dus veranderen, ja. Ja, maar goed, die katholieken hebben dus straks de meerderheid. En ja, dan staat er eigenlijk nog vrij weinig in de weg, of niet? Wel niet. Elf, niet elke katholiek wil uh, per se een Verenigd Ierland, het zou, uh, ze zouden het mooi vinden, maar sommige katholieken zijn ook wel blij met de status quo en vinden het goed dat ze deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk um, en natuurlijk nu het probleem met de Ierse Republiek is dat het land economisch op zijn knieën zit en veel katholieken in Noord-Ierland denken van ja kunnen ze, kan een Verenigd Ierland wel werken op dit moment. Ja. Dus, uh, het zal ook afhangen van uh, hoe Ierland uh, de crisis doorstaat. Ja, want hoe gaat het daarmee? Um, nog steeds heel slecht. Ja, um, ja nee, de, de huizenmarkt is nog steeds aan het instorten. Um, en het wordt lang afwachten over de komende jaren, denk ik. Dus... Ja. Nu is uh, dus 48 procent is nog protestant, 45 procent zo'n beetje katholiek. Hoe lag die verhouding 90 jaar geleden? Wel, toen Noord-Ierland werd opgericht, uh, was... Uh, de protestantse meerderheid, die bedoelt 70%, ja. tegenover 30% katholieken. En wat er nu gebeurt, dat is zeer lang zo gebleven, maar nu gaat het bijzonder snel. Als je kijkt naar het onderwijs, 55% van de studenten zijn katholiek, tegenover um, 37% protestant. Dus je ziet wel dat de nieuwe generatie echt overweldigend katholiek is. Um, dat komt omdat veel protestanten naar Groot-Brittannië getrokken zijn de afgelopen decennia, op zoek naar werk. Um, terwijl de katholieken eigenlijk gewoon vaster zijn gebleven. Um, maar je merkt wel dat de protestanten die uh, verweren zich nu, die zien de bui hangen. Die zeggen al veel langer dat ze eigenlijk in de uitverkoop zijn gezet uh, bij het vredesakkoord. En uh, je merkt dat er toch wel onrust uh, heerst onder die bevolking. In de uitverkoop uh, onder... bij het vredesakkoord, wat bedoel je daarmee? Wel bijvoorbeeld de Oranjemarsen, uh, die traditioneel voor zeer, zeer gewerkt. hebben geweldsoorten tijdens de zomer... ...die zijn zeer zwaar aan banden gelegd... Um, ...en nu bijvoorbeeld... ...vorige maand is... Uh, um, ...besloten in Belfast... ...dat de Britse vlag nog maar 15 dagen per jaar... ...over het sta stadhuis mag wapperen... ...terwijl die elke dag... Uh, ...boven het stadhuis wapperde... Nee. ...en toen zijn daar uh, 10 dagen... ...zeer zware rond geweest... Um, ...omdat ze vinden dat... Noord-Ierland steeds een beetje Ierse wordt en minder Brits. Hoe zit het op dit moment met het geweld tussen uh, katholieken en protestanten in, uh, in Noord-Ierland? Wel, je hebt nog enkele dissidente groepen zoals het Real IRA. Ja. En ja, die voeren om de week is er ergens uh, een bom die moet ontmanteld worden. Um, als je naar de politie van noord ierland op Twitter kijkt, om de zoveel dagen uh, is er een, een tweet van deze straat is afgezet, deze wijk uh, moet worden ontruimd, omdat er vermoedens zijn van een bom. Uh, Vorig weekend hebben ze geprobeerd van een politieman te vermoorden. Dat waren dan weer uh, het, het real IRA waarschijnlijk. Uh, de man vond een bom onder zijn wagen en... Uh, ja, er worden nog steeds mensen sporadisch um, doodgeslagen. Bijvoorbeeld katholieken die in de verkeerde buurt rondlopen s'avonds. Um, enkele jaren geleden was er een jongen, een tiener... die uh, ja, is doodgeslagen omdat hij katholiek was. Ja, toch hebben wij hier de indruk dat sinds het eind van de jaren negentig... toen dus dat inderdaad, je zei het al, dat het Goede Vrijdag akkoord is gesloten... dat het geweld, nou ja, eigenlijk gewoon min of meer verdwenen is. De ARE de heeft ook het geweld afgezworen. Maar dat is dus niet het geval? Um, Zeer veel verbeterd en Belfast is het nu een veilige stad, je kunt er gewoon rustig rondlopen. Ja. Maar er zijn nog altijd van die dissidentengroepjes die, die um, ja, nieuwe onrust proberen te stoken door bommen uh, te, te leggen onder wagens in de straten. Maar die zijn zo zwaar geïnfiltreerd dat de politie die meestal kan opsporen. Dus ze gaan, uh, die bommen gaan zelden af of als ze afgaan is er weinig schade. Um, want die groepen zijn bijzonder zwaar geïnfiltreerd, gelukkig maar. Um, maar de bevolking van Noord-Ierland zelf, die, die geven echt wel geen steun aan die dissidenten. Iedereen is mm -hmm. nu na 30 jaar oorlog zeer blij dat het uh, al 10 jaar lang rustig is. Ja, en wat denk jij? Komt er een referendum de komende jaren over een Verenigd Ierland? Het wordt interessant, want in 2016 heb je de 100ste verjaardag van de Paasopstand in het zuiden van Ierland, dus de baasopstand de die de Ierse onafhankelijkheid in gang heeft gezet. En vanaf dan zou het wel eens kunnen dat er uh, gepraat wordt... over een verenigd Ierland. En als de katholieke meerderheid er eenmaal is... dan zou het wel kunnen zijn dat Sinn Féin... dus de politieke vleugel van het IRA... Mm -hmm. effectief begint aan te sturen op, uh, op een referendum... Om te, om te kijken of er een meerderheid is. Ja. Oké, okay, we gaan het uh, op de voet volgen. Dankjewel, je wel, Mario Daniels vanuit uh, Ierland. Wij gaan uh, richting het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met krimpgebieden. Ja, er is al van alles mee geprobeerd uh, om die krimp tegen te gaan in die gebieden. Maar de leegloop gaat gewoon door. hou nou Hanna, om te beginnen eens op met moeilijk doen over regeltjes en allerlei vergunningen. Dan maak je het nog enigszins aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen in die krimpgebieden. Dat zegt Duco Stadig en hij is de voorzitter van het Herbestemmingsteam. Daar gaan we zo meteen mee spreken, na het nieuws van 10 uur. En heeft u kunstwerken uit een erfenis en wilt u er zonder tussenkomst van veilingmeesters of dure anticairs zo snel mogelijk vanaf? Nou, dan kunt u sinds kort... Een stuk vloer of muur huren in de Erfenis-Store, de erfeniswinkel. We gaan spreken met de oprichter daarvan. En natuurlijk het ochtendhumeur van Henk Spaan. Hoort u allemaal in het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Na de reclame in het journaal van 10 uur met Gert Pluk. Tot zometeen. zich zorgen, maar u weet eigenlijk ook niet wat er precies gaat gebeuren. Nee, en dat is ja, waar u zich eigenlijk zorgen over maakt. Is, ja, exact. Precies, <laughs> zorg, ja, ja. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Twitter Klanten. Radio en televisie. Felix murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Er wordt altijd gedacht dat als je risico's neemt dat dat alleen maar ellendige gevolgen heeft. Maar soms is het ook goed om dat risico te nemen.